8 uur. Dit is Radio 1. Met Frederik de Jong en Marcel Oosten. Zo dadelijk hoort u meer over de, het ROC in Amsterdam. Examenfraude is, zou daar geweest zijn. We zijn bezig de directie te bellen. Hoort u zo meer over? En we praten door over het Kamerdebat gisteren. Dat ging over de vrijlating van Volkert van der Graaf. En over dat ROC Amsterdam hoort u nu ook al in het NOS Journaal. Jan van der Putten. Ja, op die school zijn examens gestolen die later via sms en whatsapp te koop zijn aangeboden. Door de fraude zijn honderden examens van de opleiding juridische dienstverlening ongeldig verklaard. En daardoor zijn 400 tot 825 leerlingen gedupeerd. Ze moeten opnieuw examens doen in één of meer vakken. En het gaat over schoolexamens van het ROC van Amsterdam. Niet over centrale examens. De fraude heeft dus geen landelijke gevolgen.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 And those at the top have never done better. But average wages have barely budged. Inequality has Upward mobility has stalled. Obama beloofde zich in te zetten voor de middenklasse. Hij vroeg het congres om te helpen, maar als hij dat nodig vindt, zal hij decreten uitvaardigen. Obama zei verder onder meer dat de gevangenis met terreurverdachten op Guantanamo Bay, wat hem betreft, dit jaar dichtgaat. Het is vannacht rustig gebleven in Kiev. Er waren niet veel demonstranten op de been. Op het centrale plein in de Oekraïnse hoofdstad. Correspondent David Jan Godvoye. Ik schat een 150, 200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 Staatssecretaris Steven heeft zich niet bemoeid met een nieuw onderzoek naar Volker van der Graaf. De hem laat nieuw onderzoek doen naar de psychische toestand van Van der Graaf. Deskundigen bekijken onder meer de kans dat hij weer de fout ingaat. Dat nieuws kwam juist gisteren naar buiten, zegt verslaggever Marcel Bril.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 AWB Verkeersinformatie, Jolande van der Velde. Hoe gaat het op de wegen? Nou, hier en daar zijn toch wat uh, ongelukken gebeurd. die voor extra vertraging zorgen. Qua kilometers valt het eigenlijk nog wel mee. 90 kilometer in totaal. Uh, de A2, de heeft nog van een aanrijding van Maastricht naar Eindhoven. bij knopend Baterdorp, 5 kilometer. Op de A10, de ring uh, Noord... richting uh, Amersfoort. tussen Afwet Vodendam en knopend Watergaasmeer, 8 kilometer. Bij het knopend Watergaasmeer zijn nog twee rijschokken dicht aan ongeluk. Op de A16, Breda richting. In tussen knopen Ridderkerk en Rotterdam Centrum 5 kilometer op de parallelbaan. De reisschok is daar dicht. En ook veel vertraging op de A20 hoek van Holland richting Gouda. Inmiddels tussen knopen Terbrechtseplein en Moordrecht 8 kilometer. En van en naar Venlo rijden voorlopig geen treinen heeft te maken met een ongeluk. De vertraging kan daar oplopen tot meer dan een uur. De Tweede Kamer wil meer te weten komen over de gevaren die de gaswinning voor Groningers met zich meebrengt. Vanmiddag is er een ronde tafelgesprek in de Kamer en straks hoort u daar meer over.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 Vertrouwt u een expert die zelf niet meedoet? Wij ook niet. Ga daarom naar Optimix Vermogensbeheer. De adviseurs die meebeleggen. Kijk op Optimix.nl Tijdens een State of the Union kreeg Barack Obama 80 keer applaus. Do what you can to raise your employees wages. It's good for the economy, it's good for America. Dit was applaus nummer 16 voor zijn oproep aan het bedrijfsleven... om de lonen te verhogen. Check. Het NOS Radio 1-journaal. Uh, met Marcel Oosten en Frederik de Jong. Goedemorgen. Staatssecretaris Teven van Justitie heeft zich niet bemoeid... met het nieuwe onderzoek naar de psychische toestand van Volkert van der Graaf... de moordenaar van Pim Fortuyn. Dat zei hij gisteren in en na het debat met de Tweede Kamer... over het proefverlof van van der Graaf. Als u mij gehoord hebt wat ik er vandaag over zeg dan weet u dat ik zelfs niet informeel dan ga vragen... je zou toch maar dit of dat moeten doen. Zo werkt het niet. De wetgever heeft echt bepaald... winstpersoon niet mee bemoeien op dit moment... en dat doe ik dan ook niet. Voormalig PVV-lid Louis Bontes gebruikt het debat ervoor om te pleiten... dat Teven tot het uiterste gaat om Van der Graaf 18 jaar te laten zitten. We gaan erover praten met Peter Tak, expert strafrechtsvergelijking... en hoogleraar aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Meneer Tak, goedemorgen. Goedemorgen. U volgt dat natuurlijk ook. Hoe vindt u dat de politiek ermee omgaat? Uh, erg onzorgvuldig. Aha, waarom? Nou, uh, het is een uh, debat dat helemaal niet in de Kamer uh, plaats hoort. Uh, de wetgever heeft gesproken en heeft precies aangegeven uh, wie er uh, voorwaardelijk in vrijheid kan worden gesteld. Of in het geval van Volker van de G, vervroegd in vrijheid kan worden gesteld. En dat betekent dus na omkomst van twee derde van zijn straf. Dus nadat die twee derde van zijn straf heeft uitgezeten, wordt hij in vrijheid gesteld. En daar heeft het parlement verder niks meer mee te maken. En als het parlement iets anders wil, dan kan dat. Maar dan zullen ze eerst nieuwe wetgeving moeten maken. En dan zullen ze eerst een nieuwe wet moeten aannemen waar anderen... Omstandigheden de andere voorwaarden Ja, maar ik hoorde meneer Van der in de Tweede Kamer gisteren, zeggen in het debat ter verantwoording: ook van ja, dit houdt de samenleving zeer bezig. Dus het is wel degelijk terecht dat wij hierover praten. Eh, er valt niet te ontkennen dat het de samenleving nee. bezighoudt. Dat nou, is een deel van de samenleving bezighoudt. Dus wat dat betreft heeft hij daar gelijk in. En het kan best zijn dat er een parlementair debat plaatsvindt over de regeling in zijn algemeenheid. Maar niet een parlementair debat over de vraag of Volkert van de G al dan niet in aanmerking komt voor vervroegde in vrijstelling. Want dat is niet de zaak waar het parlement over oordeelt... ...nog ook de minister over oordeelt... ...maar daar oordeelt de rechter uiteindelijk over. Ja, was wat u betreft het debat überhaupt nodig? Nee, in mijn ogen was dat debat uh, zeker niet... ...nu het gekoppeld is aan de situatie volkert van de G nodig. Daarbij komt dat hier over deze vervroegde in vrijstelling, ...of voorwaardelijke in ...en sta staan mij toe dat ik even het verschil aangeef tot... In 1987 hadden we een voorwaardelijke invrijheidstelling. Na 1987 hebben we een vervroegde invrijheidstelling gekregen. Dat betekende dat iemand nadat hij twee derde had uitgezeten automatisch in vrijheid kwam. Dus de door de rechter opgelegde straf duurde eigenlijk maar twee, duurde eigenlijk maar twee derde van de daadwerkelijke door de rechter bepaalde duur. En dan werd iemand in vrijheid gesteld. En dat was een automatisme. Dat, was, dat, dat heeft heel veel discussie opgeleverd, ook in het parlement... En uiteindelijk is er in 2008 een nieuwe regeling gekomen... waarin gezegd werd, dat, daar moeten we van af... Iemand mag wel na twee derde in vrijheid worden gesteld, maar dan moet dat gekoppeld worden aan allerhande voorwaarden. Dan kunnen we nog enige invloed uitoefenen. En de vraag die nu reist, de eerste vraag die reist is, onder welk regime uh, valt Volker van de G? Valt die onder het regime van de vervroegde invrijheidstelling, met andere woorden automatisme na twee derde, of valt die onder het nieuwe regime van de voorwaardelijke in vrijheidsstelling? Kan ik aan uh, de, uh, de in vrijheidsstelling voorwaarden verbinden en geldt de regeling uh, dat die, die voorwaardelijke vrijstelling geweigerd kan worden geldt die regeling ook in het geval van Volkert van de G. En dat is nog maar helemaal de vraag. Ja. En wat, wat gaat u in? Wat, wat denkt u? Waar die ik, onder valt? Uh, ik denk dat hij valt onder het regime van de regeling zoals die vanaf 1987 tot 2008 gegolden heeft. Want het is in die tijd dat hij uh, veroordeeld is geweest. En uh, hij heeft dus rekening mogen en kunnen houden met het feit dat na twee derde van de straf uh, hmm. hij vrij zou komen. Maar wat vindt u dan van het, van het onderzoek wat het Openbaar Ministerie dan blijkbaar nu in november alweer gestart is nader? Nou ja, kijk, dat onderzoek is gestart omdat dat een onderzoek is dat onder de nieuwe regeling van belang is. Maar niet onder de oude regeling. Onder de oude regeling kan het Openbaar Ministerie... ook al is uh, van, uh, Volkert van de G uh, uh, gevaarlijk... kan het mijn Ministerie eigenlijk niks doen. Maar omdat het dus een nieuwe regeling betreft... is het niet vreemd dat het OM dit onderzoek instelt. Nee, het is niet vreemd dat het OM dit onderzoek instelt... maar het OM had zich eerst eens even achter de oren moeten krabbelen... en moeten vragen welke regeling is eigenlijk van toepassing op Volkert van de G. De oude of de nieuwe regeling. En ik zeg dat het de oude regeling is die van toepassing is... en ik heb goede reden om, uh, om dat te zeggen. Hm. Waarom gebeurt het allemaal, meneer Tak? Denkt u, want dat OM zitten ook mensen die het allemaal weten... en de staatssecretaris weet dit ook. Natuurlijk, uh, er wordt ook op dit moment uh, erg veel voor de buren gedaan. Dat is niet... Wat, dat valt niet te ontkennen. De vragen en het hele debat gisteren... was in feite eigenlijk een debat uh, voor de Bune. En daarom was ik er wat, uh, had ik er toch een, een, een slecht gevoel bij. Dat ik ook dacht van... Uh, uh, waarom laten parlementariërs zich door dit soort uh, uh, activiteiten... of door dit soort vragen en debatten uh, meeslepen. Dat, dat had men niet moeten doen. Ja, om, omdat kiezers dit willen, denken zij. Nou, kijk, het probleem natuurlijk is dat uh, de eerlijkheid... Parlementariërs zou gebieden om te zeggen... beste kiezer, wij hebben in het verleden... of onze voorgangers hebben in het verleden... een regeling uh, uh, tot stand doen komen... Uh, waar we achteraf van zien... dat het niet een, uh, misschien niet een goede regeling was... die geen rekening hield met dit soort omstandigheden... en waar we als we nu uh, zouden moeten oordelen... tot een ander oordeel zouden komen. Maar de regeling ligt er wel... is wel democratisch tot stand gekomen... Ja. Door, par, door kiezers gekozen parlementariërs. Ja, scheidslijn tussen de machten... wordt zo wel wat vaag... Misschien? Nou, ik vind het wat dat betreft buitengewoon verstandig van de heer Teve, dat hij gezegd heeft: van luister, dit is niet een zaak waar ik mij als politicus mee moet bemoeien, zelfs ook niet mee mag bemoeien. De wet laat uh, het glashelder. In alle gevallen is het de rechter die uiteindelijk oordeelt over de vraag of er al dan niet een, uh, een, een vervroegde invrijheidstelling of een voorwaardelijke invrijheidstelling mogelijk is. Strafrecht. Deskundige Peter Tak, hartelijk dank voor uw analyse en commentaar. Graag gedaan. Goedemorgen. Bijna kwart over acht. President Obama wil de strijd tegen de armoede serieus opvoeren. Dat zei hij vannacht in de State of the Union. Bijvoorbeeld door het minimumloon te verhogen. En hij wil maatregelen om de beruchte arme buurten... in de grote steden er weer bovenop te krijgen. Correspondent Wessel de Jong keek naar de State of the Union... in een van die probleemwijken in Philadelphia. We zijn vandaag announce om de eerste vijf Zones in Amerika te I En ik kon niet prouder to om joined by Mayor Eric Garcetti van Los Angeles en Mayor Michael Nutter... Begin deze maand gaf Obama al een kleine sneak preview van zijn State of the Union, die hij net heeft gehouden. Drie weken geleden kondigde hij de vestiging aan van vijf zogeheten Promise Zones. Zeg maar Obama-prachtwijken. Eén daarvan, de wijk Mantua, waar op zich al een heleboel is opgeknapt, ligt in Philadelphia. In Philly, 4 out of every 10 kids live below the poverty line. In Philly leeft gemiddeld vier op de tien kinderen onder de armoedegrens, zegt Obama. Met andere woorden, er moet daar behoorlijk wat extra inspanning geleverd worden. De wijk Mantua. Hi, my name is Michael Thorpe. En hij is de directeur van een complex van sociale woningen. Ja, wat betekent het in de praktijk? Um, we're learning it, um, but initially what it means is that um, we're still relying on an act of Congress for the approval of certain types of tax credits. We zijn het nog aan het uitvinden wat het allemaal precies betekent. Het congres in ieder geval moet nog goedkeuring verlenen aan de belastingvrijstellingen die we moeten krijgen. Why was it necessary? It establishes hope in a community that, um, with a high crime rate and some hotspots in the area. In deze wijk je had bepaalde gebieden waar de criminaliteit heel hoog was, hele hoge werkloosheid ook, scholen die onderpresteren. En daar gaat nu wat aan gebeuren. Goed koud, veel sneeuw nog. Donna Griffin, een buurtwerker hier in, uh, in Mantua. Keurige, nette parkeerplaats hier... Wel, overal camera's. That's, that's necessary. Yes, it is necessary. There was a great deal of crime that used to take place back here and no one was watching. Die lampen en die camera's hebben toch heel veel geholpen. Dus die misdaad is nu weg. Is het gone? Yes, it is gone. It doesn't exist back here. Prostitutie, drugshandel, het is nu allemaal verdwenen hier. I've been living here all my life. Buurbewoner loopt hier over de parkeerplaats. Has it changed? No, not with the drugs and the, and the guns and all the violence. It ain't changed, ain't, ain't nothing. That's still there, the ju the drugs and the violence, you say? It's, it's always going to be there. De drugs, de wapens, de crack. Het zal er altijd blijven. Maar wat dacht u toen u hoorde dat dit een prachtwijk werd? My first thought was, I'll be able to get a job. Ik dacht eigenlijk alleen maar, ik hoop dat ik een baan krijg. En dat ik dan voldoende geld heb om mijn kind te verzorgen. But does it already look a bit better in, in your it, opinion? It looks better. De pas gerenoveerde woning van Jacqueline Galloway kijkt uit op die parkeerplaats. En bij haar gaan we kijken naar de State of the Union. Met natuurlijk onvermijdelijk popcorn. Mm. God bless you. And God bless the United States of America. Jacqueline, what, what did you like most? When he was talking about working together. The most emotional part was the, the veteran that... Got up in the war. Het meest emotionele gedeelte was natuurlijk uh, toen Obama die veteraan toesprak. Die heel zwaar gewond raakte in de oorlog. Die jongen die praat er nog steeds over dat hij zijn land wil dienen. In die conditie. It's really amazing. Is dat wat het allemaal is all about. That is what it's all about. Een reportage uit de wijk Mantua in Philadelphia, waar maar liefst vier van de tien kinderen onder de armoedegrens leven. De verkeersinformatie naar de ANWB, Jolanda van der Velde. Dat is niet een heel bijzondere ochtendspits, maar ze blijven wel botsen. Ja, dat is ook weer gebeurd op de A1 van Hengelo naar Apeldoorn. Daar staat tussen Deventer en Twello nu twee kilometer. Zijn daar twee rij dicht. Uh, nog steeds ook lang de villa op de A10. De A10 ring noord richting Amersfoort. Tussen Vordendam en knopend Watergaasmeer acht kilometer. Bij Watergaasmeer zijn twee rij dicht. Verkeer kan het beste omrijden via de westkant, via de Koentunnel. En uh, vertraging door een aanrijding naast de A20 op de hoek van Holland... richting richting Gouda. Tussen knopen Ter en Moordrecht staat daar 8 kilometer. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews. Dit is tot 9 uur het NOS Radio 1 Journaal. En soms halen die verslaggevers toeren uit... met gevaar voor eigen leven. Maino-remmers in Limburg in de Mergelgroeven... op het randje van een diepe put, begrijp ik. Het is werkelijk fantastisch altijd... om op de vroege ochtend op plekken te mogen komen... waar anderen nooit mogen komen. Want dit gebied is tot nu toe nog afgesloten voor het publiek. En als je hier staat, waai je helemaal niet in Nederland eigenlijk. Nee, je waant je echt in de, in de bergen. Want als je kijkt naar zo'n be mooi bergmeer... wat daar op de, ja, op de bodem van die groeven ligt... en mooie rotspartijen, kalkrotsen dan denk je echt dat, dat je in het buitenland bent. En ja, dat is ook de waarheid. Buitenland of zo, ja, Frankrijk. Ja, dat kan allemaal. Het, is, het perspectief is lastig, want we kijken nu naar een meertje... maar als je daar beneden staat, dan, is, dan zijn wij niet de gestipjes. Want hoe diep is het daar? Daar zitten we op een niveau van... ten opzichte van hier zitten we 50 meter beneden, brede dit pijl. Maar daar zitten we ongeveer op 15 meter plus NAP. Ja. In de verte hoor je de fabriek, de NC... Tonnen en tonnen cement komt hier elk jaar vandaan. En dit is Eduard Habert, zij is van natuurmonumenten. Lang stond de natuur scherp tegenover de mensen van de fabriek. Maar nu komt er een einde aan de winning. Dat is langzaam in gang gezet. De fabriek gaat afbouwen. De winning gaat stoppen. Ze gaan hier nog wel cement maken. Maar die komt dan van elders, de kalkzandsteen. Ja, en dan heb je een gigantisch terrein. Wat ja. ga je ermee doen? Ja, dat is natuurlijk een hele uitdaging geweest... om te kijken wat we hier gaan doen. Oorspronkelijk zou dit terrein helemaal opgevuld worden met dekgrond. is dus die grote heuvel die daar ligt, dat is de zogenaamde opzalvant... die is helemaal opgebouwd uit dekgrond die hier van het plateau afgehaald is... om aan die bergen te komen. Gewoon zand. Om. Gewoon zand en lus en, ja. en, en grind. Maar dat idee... En, en dat is idee is verlaten. Want ja. de kansen die we... We hebben nu de unieke kans om hier een eh, landschap te maken, een gebied te maken... waar de natuur zijn eigen gang kan gaan... en waar in feite de landschapsvormende processen... de natuurvormende processen zelf in gang kunnen gaan. De natuur kan zichzelf als het ware vormen. En dat is uniek voor Nederland, denk ik. Een diep blauw meer daar beneden. De zon komt op. In de verte de fabriek, de rook komt er van af... Het gepiep van de graafmachines en de dumpers die nog steeds af en aanrijden. Maar in 2020 stopt de winning. En daarom komen er nu zo'n 60, 70 mensen uit Engeland, uit Duitsland, Frankrijk zelfs. En Peter Mergelsberg is directeur van de Stichting Ontwikkelingsmaatschappij Ensiegebied. Hij heeft ook heel lang cement gemaakt hoor, hij weet er alles van. Wat gaat u met die mensen doen? Nou, deze mensen komen hier kijken hoe, hoe wij onze plannen uitvoeren. In relatie met de plannen die zij. We gaan van elkaar leren. Europa. Ja, precies. Dus als je niet naar elkaar luistert, leer je niks. En een van de zaken die wij hier geleerd hebben, is naar elkaar te luisteren. Ja, nou zie je achter een hele grote wand. Gaten erin. Dat, dat is lang geleden al gemaakt. Dat zijn de grotten. Ja, als je kijkt naar uh, het gebied in Maastricht, hier ten zuiden van Maastricht. Daar, daar hebben we een gangenstelsel noemen we dat. Daar is uh, mijnbouw ondergronds, uh, heeft plaatsgevonden. Daar is Luik mee gebouwd, zei u net. Ja, daar zijn, als je kijkt naar de kathedraal in Luik en andere grote gebouwen. Daar van, daar van, daar komt is komt hier van vandaan. Ja, het grootste gedeelte komt hier vandaan, ja. Er komt een trap, geloof ik, hè? Zoals ja. je hier straks naar beneden kunt klimmen. Ja, dat is de bedoeling dat er uh, straks... Dat wordt ook uh, gedaan met geld van Riester. Want de Europese subsidie wordt een trap, en verbinding gemaakt tussen de Luikerweg. Daar ligt een, een weg die van Maastricht naar Luik ging Luik vroeger. Ja. En die is afgebroken, uiteraard door, door dit gat. Eh, dan, kun dan kun je straks stoppen stoppen, krijg je een prachtig uitzicht over die groepen, ja. mooi uitzichtplatform gemaakt. En dan kun je met een, een trap kun je met een lange trap kun je naar beneden de groeven in. 100 meter naar beneden? Dan kun je bijna 100 meter naar beneden. Met de lift omhoog, hè? Nee, ook met een trap omhoog. Ja, en begrekk. dat is de uitdaging. Ja. Hoe oh, is dat de uitdaging? Restore. Ja. Nou, dat gaat nog even duren, hoor. Voordat we hier echt wandelen kunnen. Dus we het straks nog even over hebben. Restore heet het project. Komende dagen komen hier dus allerlei mensen... die uit het buitenland uh, ook te maken hebben... met grote groeves. en... Ja, om die plannen eigenlijk verder te ontwikkelen... moet je nagaan, een gigantisch gat. En we staan aan het randje van een prachtige afgrond. En mij nou, uh, is dat een pseudoniem die meneer Mergelsberg... of is dat echt uh, ongelooflijk zegt? Nee, hij heet echt, echt, ja, zeg. Hij heet echt zo, ja, Goed geregeld, ja, hoor. Ja. Goed. van de mergelwinning naar de gaswinning. Want de Tweede Kamer wil meer te weten komen over de gevaren daarvan. Gevaren die dat voor de Groningers met zich meebrengt. En daarom is er vanmiddag een ronde tafelgesprek in de Tweede Kamer. We gaan over praten met de Tweede Kamerlid voor D66, Stientje van Veldhoven. Goedemorgen. Goedemorgen. Van, van Veldhoven, weet u nu nog niet alles over winning en gevolgen? Nee, dat is oh. het korte antwoord daarop. Um, we hebben denk ik een halve meter aan rapporten gekregen... Uh, heel interessante rapporten, maar ook rapporten die nog best een hoop vragen oproepen. Over de rapporten zelf, maar ook over het pakket van minister Kamp. Goed, uh, vragen en antwoorden. Bijvoorbeeld van uh, Manuel Situbin van de Universiteit Leu Leuven. Spraken we gisteren al in het journaal? Hij zei het volgende over die gaswinning.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 Ja, maar ja, het is het een of het ander. Hè. Zoals dat ik zei, je hebt de tijd tegen u. Dus je moet eigenlijk heel drastische en misschien niet al te populaire maatregelen nemen en ook de mensen leren omgaan met het gegeven aardbevingen. Want een belangrijk aspect dat er nu is, is de angst gewoon van, van het onbekende uiteindelijk. Van niet weten wat dat er gaat gebeuren. En ik zou aanraden om ook een campagne zoals dat gebeurt in effectieve aardbevingsgebieden, zoals in Californië, zoals in Japan, ook effectief uh, uh, dus die sensibilisering ook in Groningen te doen. Dat de mensen leren omgaan met dat risico. Mevrouw Van Veldhoven, u hoorde Manuel Sintubin van de Universiteit Leuven. Hij stelt verregaande maatregelen voor. Onderschrijft u die? Nou, wat hij heel terecht zegt is dat we natuurlijk onderscheid moeten maken... tussen wat kunnen we doen om de veiligheid in Groningen... op de korte termijn te verbeteren... en daarnaast hoe gaan we de rest van het gas op een veilige manier winnen. En Op die korte termijn daar hebben we inderdaad maar een beperkt aantal dingen... wat we kunnen doen. De huizen verstevigen... Uh, een aantal huizen zullen misschien niet meer voldoende verstevigd kunnen worden. En dan denk ik inderdaad dat in individuele gevallen... sloop uh, en eventueel nieuwbouw of ergens anders uh, uh, opnieuw een plek uh, opbouwen... dat dat oplossingen zijn die, waar, we, waar we naar zullen moeten kijken... altijd natuurlijk in overleg met de mensen zelf. Um, en ik denk dat van een totale evacuatie, daar heeft hij het ook niet over. Daar hebben we het niet over, maar je moet echt van geval tot geval bekijken... Kun je dit huis nog zo verstevigen dat mensen daar weer redelijk veilig kunnen wonen? En die rond de tafel schuiven geologen aan. Ook een dijkgraaf, ook de directeur van de NAM. Welke vragen wilt u in ieder geval beantwoord zien? Nou, er zijn een aantal, een aantal belangrijke vragen. Um, we zien dat de schattingen over de maximale kracht van de aardbeving... toch nog best wel uiteenlopen. Uh, ik ben dus benieuwd hoe dat komt. Uh, en waar we nou werkelijk rekening mee moeten houden. En dan vooral ook, wat betekent nou zo'n schaal 4 of 5 op de schaal van Richter? Ja, maar want het blijft, kracht... blijft natuurlijk speculeren. Want je, je kunt dat natuurlijk niet helemaal voorspellen hoe dat zich ontwikkelt. Nee, maar het is wel belangrijk dat wanneer we gaan nadenken... over hoe moeten we de huizen versterken dat we wel weten hoe hard de hardste klap mogelijk kan zijn. He, en je hebt natuurlijk altijd zoiets van nou, een 1% kans op een nog hardere klap. Dat is altijd moeilijk mee rekenen, maar waar hebben we het over? En is dat dan alleen die schaal van Richter die we allemaal kennen? Of is het nou ook nog iets met de bodem? De, de, de bodemgesteldheid, de bodembeweging heet dat in de rapporten. Is dat nu ingecalculeerd? Dat is een belangrijke vraag. Um, dan een andere belangrijke vraag, uh, die gaat over... Uh, uh, ik laat er even door mijn hele stapel heen. Uh, ja. hoeveel, uh, hoeveel gaan we nou precies minder winnen? Hoe zit het nou met die lange termijn contracten? Wat kunnen we minder winnen? Dat is ook een belangrijke vraag. En ook daarover zie je dat er eigenlijk verschillende signalen worden gegeven in de rapporten. En als we dan minder gaan winnen in Loppersum en we gaan elders meer winnen. Wat betekent dat dan voor de mensen die op die andere plek wonen? Of draagt het juist bij aan de stabiliteit? Allemaal vragen die je eigenlijk alleen maar door de experts kunt laten beantwoorden. U bent in maandag in Groningen geweest, ter oriëntatie. Uh, wat voor geluiden trof u? Nou, we hoorden vooral één heel duidelijk geluid. Uh, mensen zijn ongerust, mensen zijn, zetten de veiligheid voorop. En mensen willen vooral snel actie. Er is een jaar gestudeerd en mensen zeggen de tijd van studie is voorbij, nu is het tijd van actie. We willen zien dat er gewerkt wordt aan de meest kwetsbare huizen. We willen zien dat er actie wordt ondernomen om de zwakke dijken te versterken. En dat soort maatregelen, dat soort zichtbare actie... dat gaat denk ik ook helpen om mensen weer wat meer vertrouwen te geven. Maar werden de mensen blij van uw mededeling... dat er een ronde tafelgesprek komt? Nou kijk, we hebben maandag het ronde tafelgesprek gehad met de mensen in Groningen. De bewoners, bedrijven, actiegroepen, bestuurders... En nu gaan we het dus met de experts hebben over de rapporten die zij hebben, uh, die zij hebben uitgebracht. Alles in het belang om zo goed mogelijke oplossing voor de mensen in Groningen te vinden. Dus ja, ik denk dat zij daar ook blij mee waren. Volgende week hebben we het debat. Dus uh, we houden tempo erin. En dat is denk ik ook van, van belang, want we moeten nu echt snel in Groningen aan de slag. Dank u wel. Stientje van Veldhoven, Tweede Kamerlid voor D66. Het R.O.C. Amsterdam is gefraudeerd met examens. Onze verslaggever is ter plekke. U hoort hem zo.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 half negen geweest. Hier is het NOS-journaal Jan van der Putten. Voor het eerst in twintig jaar hebben Nederlanders minder spaargeld op de bank, melden het CBS, de Nederlandse Bank en de ING. Afgelopen zomer stond het gezamenlijk spaarbedrag op een record van 330,5 miljard euro. En sindsdien daalde het spaargeld elke maand met ongeveer een miljard. Mensen hebben spaargeld nodig om rond te komen. Anderen vinden de rente op spaarrekeningen te laag. Kiezen voor beleggen of aflossen van de hypotheek. De Nederlandse aardoliemaatschappij moet gemeenten compenseren voor de aardbevingen in Groningen, vindt de vereniging eigen huis. Door aardbevingen, veroorzaakt door gaswinning van de NAM, worden huizen minder waard, de WOZ-waarde daalt, gemeenten krijgen minder geld binnen en eigen huis vreest dat gemeenten dat dan zullen doorberekenen in de gemeentelijke belastingen. Bij het ROC van Amsterdam is examenfraude gepleegd. Gestolen examens werden via sms en whatsapp te koop aangeboden. 400 tot 800 leerlingen aan de locatie MBO College Zuid zijn gedupeerd. Ze moeten opnieuw examen doen in één of meer vakken. En dan gaat het om schoolexamens, niet over centrale examens. De fraude krijgt dus geen landelijke gevolgen. En het is vannacht rustig gebleven in Kiev. In de Oekraïnse hoofdstad waren veel minder demonstranten op de been dan anders. Vanochtend wordt er in het Oekraïnse parlement gestemd... over een voorstel om amnestie te verlenen... aan alle demonstranten die vorige week zijn opgepakt. En dat zijn de hoofdpunten. Ben Langkamp bij Weerplaza.nl Ben, waar is de eerste marathon op natuurijs? Nou, uh, niet in ons land in, oh, in ieder geval. Helaas, doet er echt naar Oostenrijk. Helaas. Ja, precies. Uh, nou goed, in het noordoosten vriest het wel uh, 1 of 2 graden. En uh, dat zal waarschijnlijk vandaag ook niet echt uh, veranderen. Met een oostenwind uh, wordt koude lucht aangevoerd. En die oostenwind die waait ook stevig door. Die is matig tot krachtig. Dus daardoor voelt het veel kouder aan dan de thermometers aangeven. Zoals gezegd, in Groningen blijft het dus waarschijnlijk nipt vriezen. En de rest van het land wordt het zo'n uh, 2 tot uh, 4 graden. Maar goed, uh, daarbij hebben we vooral in het midden- en oosten hebben we wat uh, zon. In de rest van het land is uh, vrij veel bewolking. Maar blijft wel uh, overal droog. Aan dat plaatje verandert morgen niet zoveel. De wind neemt dan wel af. Maar daarbij blijft het vrij koud zo'n min 1 in Groningen. En zo'n 2 of 3 graden in de rest van het land. En na morgen dan is het winterse weer toch echt wel weer voorbij. Dan gaat de temperatuur omhoog. En neemt ook de kans op wat winterse neerslag weer toe. Aha, winterse neerslag. Dat dan nog wel in het weekend, Ben. Ja, vooral zaterdag in het oosten. Dan is daar nog de kou nog een beetje aanwezig. Daar zou een klein beetje natte sneeuw kunnen vallen. Maar ja, in de rest van het weekend dan gaat de temperatuur verder omhoog. En zaterdag komen we zelfs alweer op de 7 graden uit in het zuidwesten. En dan is van sneeuw echt geen sprake meer. Ik ben langkamp bij Weerplaza, dankjewel. AWB Verkeersinformatie, Jolande van der Velden. Hoe gaat het? Nou, op zich valt het best mee op de weg qua kilometers, 82 kilometer in totaal, maar veel bijzonderheden ook veel aanrijdingen Frederik uh, onder meer op de A1 Hengelo richting Apeldoorn, bij Deventer nog 3 kilometer daar zijn de rijstroken weer vrij Print lopen op de A1 Amersfoort richting Amsterdam, voor het knopend Watergasmeer 4 kilometer, heeft te maken met de aanrijding op de A10 de ring noord richting Amersfoort, tussen afwit Vodendam en knopend staat 8 kilometer nu is daar alleen nog de rechte rijschok dicht, ook een ongeluk op op de A12, Duitse grens richting Utrecht. Tussen knooppunt Velpenhoek en Waterberg 2 kilometer. De rechte reishoek is dicht. Een ongeluk naast de snelweg, naast de A20-hoek van Holland... richting Gouda. Dat geeft ook wat extra vertraging. Tussen knooppunt de Brechtseplein en Moordrecht 8 kilometer. Er staat een lekkende tankwagen. Daardoor heeft het brandweertreinverkeer... van en naar Venlo voorlopig laten stopzetten. De vertraging kan daar oplopen tot meer dan een uur.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 Kijk op alping.nl slash warme winter voor de voorwaarden. Oping Nights, Better Days. Luister naar het NOS Radio 1 Journaal. Goedemorgen. Nu is er sprake van examenfraude, dit keer op het ROC Amsterdam. Studenten van de mbo-opleiding Juridische Dienstverlening... konden examenopgaven kopen via sms en whatsapp. Mark Hamer staat nu bij het MBO daar in Amsterdam. Mark, weet jij om hoeveel examens het uiteindelijk gaat? Ja, er zijn in totaal vier examens in de openbaarheid uh, gekomen. Uh, daar zijn ongeveer uh, 400 uh, leerlingen bij betrokken die die examens moesten doen. En in totaal moeten er 825 examens worden overgedaan. Hier bij het ROC. Uh, recht over de RAI in Amsterdam. Hoe is de school erachter gekomen? anonieme tip, dat de, de, de, dat de examens op straat waren, dat ze werden verspreid. Toen heeft men een bedrijfsrecherchebureau ingesteld. En die hebben ook inderdaad geconstateerd dat die examens in de openbaarheid zijn gekomen. En uh, toen heeft men dus besloten dat de examens uh, moeten worden overgedaan. Uh, men is nog verder met het onderkijken of er uiteindelijk aangifte zal worden gedaan. Enig idee welke prijs ervoor gevraagd werd? Hé, hey, de lijn is nu helemaal weg. Dat zou jammer zijn. Het was stabiel. Wat is nu hier? Ja, wat was je vraag? Ik kon je mij even niet horen. Wat kosten die examens? daar kan ik je op dit moment... niks. De ROC gaat zo meteen beginnen. En er lopen hier wel wat, wat leerlingen naartoe. Ik loop hier een jongen. Uh, zit jij hier op het, uh, op het ROC? Ja. ja. Heb je gehoord van de examenfraude? Ik heb het vanmorgen gelezen, ja. Of gehoord op het journaal, ja. Ja, Je zit niet zelf bij de afdeling waar het is gebeurd? Gelukkig niet. Wat vind je ervan?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 Het ging niet al rond dat er examenfraude was gepleegd. Ik heb, Ik heb niks gehoord. Er zijn mensen van de bedrijfsrecherche geweest om uit te zoeken. Niks van gemerkt? Ik heb niks van gemerkt. Ik zit op een andere opleiding. Dus, uh... ja. Welke nee. opleiding doe je zelf? Johan Kruifcollege. College. Okay. Nou, succes. Ja, uh, jullie hebben het niet gedaan, Gelukkig niet. maar de andere mensen wel. Dus, ja. ja. Oké, okay. ja. okay, succes. Zo, dankjewel. je wel. is instabiel. Uh, Mark, we proberen het nog uh, heel even. Als je ons nog kunt verstaan in Amsterdam erop. Yes. Uh, ja, het wordt uh, straks een persconferentie. Ja, je valt af en toe weg. Ik geloof dat we het hier maar bij moeten laten. We komen wel bij je terug. Horen meer van Mark Hamer daar uit Amsterdam op Radio 1 later vandaag. Gaan we naar een andere kwestie van examenfraude. De rol van de verdachte bij het stelen van bijna 30 examens... van de Ibn Kaldoen-school is nog steeds niet helemaal duidelijk. Gisteren reconstrueerde de voorzitter van de rechtbank... hoe die examens zijn gestolen en kwamen de verdachten uitvoerig aan het woord. Welke straffen het de OM eist, horen we deze ochtend. Verslaggever Joris van der Kerkhoff, jij volgt de zaak. Hoe kwamen ze bij deze verdachten uit? Vingerafdrukken, handafdrukken en voetafdrukken. En die waren gisteren allemaal gefotografeerd te zien. in die reconstructie die de rechter liet zien aan het begin van de tweede dag van die zaak. tegen al die verdachten. Elf verdachten, twee minderjarigen, negen meerderjarigen. En na die reconstructie vroeg de rechter. één voor één aan alle verdachten die aanwezig waren. wat hun rol was. Nou, de een zegt wat over de ander, de ander zegt wat over de een. en daarom kom je een beetje bij dat beeld uit wat jij net schetste... dat niet helemaal duidelijk is wat de rol is van de een en de ander. Wat wel bijzonder was, dat alle vragen van de rechter... ook op te nemen waren en uit te zenden. Hij ging ook dingen voorlezen en samenvatten op deze manier. Op 1 mei ben ik naar school gegaan. Ik had examentraining. Toen de inbraak werd gepleegd, waren we met Annas, Lias en Saleh Dien. Andere namen weet ik niet. Ik dacht dat het luik al open was gemaakt... Want Kamal vloekte er zo in. Toen Kamal dat luik invloepte, stond ik een dakje lager. Ik was degene die wel naar boven kon. Anas had het geprobeerd, maar hij is gewoon te dik. En dan gaat het verder. Kamal had de examens uit de kluis gehaald. Hij had een aantal tassen bij zich en daar zaten de examens in. Ik wilde hem daarbij helpen toen hij van het bovendak naar het tussendak wilde gaan. Ik heb een van die tassen aangeraakt. Ik ben toen via het raam weer het tekenlokaal ingegaan. En Kamal dat. ging ook via het raam naar binnen. Kamal heeft twee tassen doorgegeven aan Ayat en Abdoukadir. Zij stonden in de wc. Toen ik binnen ging, zag ik dat Kamal de tassen had doorgegeven. Hij stond op het dak en ik zag dat hij de tassen heeft doorgegeven aan iemand die in de wc stond. Klopt dat wat, wat, wat, wat u hier heeft gezegd? Dan zou je kunnen denken, u had daar gewoon een rol. Ja, op wacht. U, zeg, u noemt het op, de, op wacht. En u heeft die examens ook aangepakt en u wist ervan dat het ging gebeuren. Ja, dat is de rechter van gisteren, Joris. De antwoorden van de verdachte mocht je dan weer niet opnemen. Maar eh, heb je natuurlijk wel gehoord. Wat waren de reacties? Nou, wat zij in dit geval uh, zei. Een van de uh, vrouwelijke verdachten die er... Uh, nou, de, ene, de enige vrouwelijke verdachte die aanwezig was. Uh, de ander uh, is, uh, is niet gekomen. Uh, die, ze zei in dit geval, ja, ik heb het wel zo ongeveer gezegd. Uh, dit klopt. De tweede verbinding, Joris van der Kerkhof. Nee, die is weg. Over Iben Galdoen In ieder geval vandaag de zaak die verder gaat. En dan komt de eis van het Openbaar Ministerie... Te de, tegen de verdachten die daar terecht staan... voor het stelen van de examens. Gaan we naar Mino Remmers in Limburg. Hoe gaat het met jou? Heb je een goede lijn voor ons? <lacht> ja. Hallo. <lacht> Op ab te zeilen, ja. In onze Echt? eigen Rocky Mountains in Zuid-Limburg. Wat nou, dat ja. moet er toch wel een beetje worden. Hoe, hoe oud is dit? In de nee, Nou, we zitten hier ongeveer op 65 miljoen jaar geleden. Ja, maar daar in de diepte? Als ik die steen die kant opgooit? Nou, super. 70 miljoen, 5 miljoen, 6 miljoen jaar verder. Zoveel tijdsverschil zit ja. in dat gat. Ja, precies. Is, uh, dus, dus om luik op te bouwen hebben ze die gangen daarheen gegraven. Ja. Daar is luik mee opgebouwd. Ja. En dat gigantische gat, zo groot als de binnenstad van Maastricht. Nou, dat, daar hebben we Nederland mee gebouwd na de Tweede Wereldoorlog. En alle, ja. alle beton wat je eigenlijk ziet uh, en alle cement die er gebruikt is in Nederland... komt uit deze plek. Lang stonden ze tegenover elkaar, de natuurliefhebbers, ook wel omwonende hoor. En de fabriek en de mensen die erin werkten, die daar hun, hun baan hadden. Maar nu komen ze bij elkaar. Er is een concessie getekend, er is een afspraak gemaakt... dat tot 2020 er nog mergel gevonden wordt. Daarna komt die mergel ergens anders vandaan. De Ensi-fabriek zal blijven draaien. Er zal net zoveel cement vandaan blijven komen. Maar het gat gaat dicht. Of gaat juist open eigenlijk? Nee, het gaat, gaat niet dicht, het gaat, gaat open. Ja, het het gaat, gaat, open gaat dicht voor de winning, maar, voor, maar open voor de mensen. Open voor de mens en voor de natuur. Ja. De natuur kan zich ontwikkelen en de mens kan daar gaan van genieten... van met name die bijzondere omstandigheden hier. Ja. Uh, meneer Haberts uh, is van natuurmonument. U noemt al de Oehu bijvoorbeeld. Ja, de Oeroe die zit hier sinds 1997. Heeft zich een plek uh, uil, vooral, voor de aarde. Dat is de grootste aarde van de wereld. Hij kan tot 80, 90 centimeter uh, hooggroot worden. Daar wilt u geen toeristen hebben. En daar wil ik uh, in ieder geval in tijdens het broedseizoen geen toelisten hebben. Nee. Maar wat gaat er wel gebeuren? Vanaf volgend jaar al? En vanaf volgend jaar, als die trap gerealiseerd is... dan wordt er een trap gemaakt vanaf de, het plateau... zeg maar, van het, vanaf het natu bestaande natuurgebied ja. naar de groeven in. Dan kan men omlaag uh, gaan, de groeven in. Eigenlijk is en het een soort ont... tijdmachine. Ja, die, je loopt. en, en, lang, en langs, de, langs de wand kun je dan die lagen allemaal uh, ervaren. En dan kun je als het ware... De miljoenen jaren afdalen de groeven in. Restore heet het en het gezelschap bestaat onder andere uit Belgen, uit uh, mensen uit Engeland, Duitsland die daar ook allemaal groeven hebben om ideeën uit te wisselen. En er gaat ook Europees geld in. Uh, en meneer Mergersberg is de directeur van de stichting ontwikkelingsmaatschappij van dat NC-gebied. Want de industrie gaat hier ook door. Er staan grote hallen, daar kun je iets nieuws in gaan doen. Dat wordt niet gesloopt. Nee, slopen moet je eigenlijk doen als je het niet meer kan gebruiken. En ja. wij kijken eerst of we een tweede leven kunnen geven aan die mooie gebouwen. Cultuurhistorische waarde. Het Cultuur, zijn, zijn supermooie gebouwen. Er zijn gebouwen, industrieel, ja, ja, dat is industrieel erfgoed. Ja, als je kijkt naar, naar de kwaliteit van het gebied, moet je. De, de, de werkkwaliteit, dus het werken moet je hoog houden. Je moet ook kijken naar de ontwikkeling van de natuur. Maar, moet de fabriek moet, maar de fabriek moet ook doorblijven draaien Het moet ook veilig worden. En dan is er nog dit gebied waar we nu kijken. Want eigenlijk, de mergelwinning gaat door, begrijp ik. Maar je herschept het gebied al. Want hier tussenin, tussen het grote gat en de fabriek... komt een recreatiezone. Juist, ja, die recreatiezone die wordt hier nu gebouwd. En als we die... Uh, aanschouwen straks Dan is het een gebied die over de hele groeve kan kijken Maar ook een relatie gaat staan Met de ontwikkeling op het industriegebied Geen pretpark, maar wel klimwanden Ja, maar ook mensen die daar met kinderen komen En met kinderen kunnen gaan spelen En met uh, zwemwater. Uh, zwemwater We kunnen kijken hoe we mensen uh, andere zaken kunnen laten doen Ja, wat zijn u? Ja, fossielen zoeken, hè, want er zijn heel wat fossielen gevonden En uh, nu wordt ook maandelijks Onder leiding van een werkgroep uh, geologie Worden excursies georganiseerd Voor het zoeken van fossielen in 2015 kunnen we er dus al naartoe. Er zijn al een paar excursies mogelijk. Uh, ik vond het in ieder geval een unieke ervaring... om in zo'n miljoenen jaren oud groot ravijn te kunnen kijken. Voor de verkeersinformatie naar de ANWB Jolanda van der Velden. Het is vooral nog langzaam rijden op de A1. Hengelo richting Apeldoorn tussen Afwit-Lochem en Deventer-Oost 7 kilometer. Dat was een ongeluk. De rijstroken zijn al een tijdje vrij. En door de aanrijding op de A10, de Ring Amsterdam, is het ook behoorlijk vastgelopen op de A1. Tussen Gooi meer en Knopend meer nu zo'n 13 kilometer. Op de A10, de Ring Noord, dat valt nu wel mee. Uh, voor de Zeeburgertunnel 5 kilometer. We teren in op ons spaargeld voor het eerst in jaren. Economieredacteur André Meijnema weet waar wij ons geld wel laten. U hoort hem zo. In Ahoy wordt zaterdag een groot muzikaal afscheidsfeest... voor prinses Beatrix gehouden. Maar te bedanken voor de 33 jaar dat ze koningin was... Er zijn 33 optredens van gewone, onbekende Nederlanders. Gisteravond werd er al gerepeteerd in een theater in Amsterdam... en onze verslaggever Josephine Trehier ging daar kijken.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 Met de motion of life. Er wordt voor het eerst in meer dan twintig jaar structureel minder gespaard. Afgelopen zomer hadden Nederlanders nog voor een recordbedrag... van 330,5 miljard euro op hun spaarrekeningen staan. Maar na de zomer smolt het spaargeld elke maand met ongeveer 1 miljard euro. Dit is ongelofelijk. Economieredacteur André Meinema, wij stonden altijd bekend als een spaardersvolkje. Maar dat is nu voorbij, begrijp ik? Nou, wanneer het gaat om de spaarrekeningen wel. Ja, want moeten we een onderscheid maken, economen maken vaak een onderscheid... tussen besparingen en ontsparingen en spaarrekeningen wanneer zij het hebben over ons vermogen, zeg maar... dan hebben ze het ook over datgene wat we in aandelen hebben zitten, wat we in ons huis hebben zitten... en gaan ze maar door te kort om ons, ons hele totale vermogen. Waar we het nu eigenlijk over hebben is de, de, de spaarrekening... het vrij opneembare geld dat wij op een rekening hebben staan... waar we direct over zouden kunnen beschikken. En daar zie je inderdaad een omslag. In november 1993 stonden er 96,5 miljard op de Nederlandse spaarboekjes... twintig jaar geleden dus. Tijdens de financiële crisis bleven we gewoon geld opzij zetten... tegen het spaargeld, maar een... Uh, tot die tijd ongeveer naar 150 miljard in 15 jaar erbij gespaard in 2008. Wie zijn die mensen? In de crisis, ja. Oh, sorry. <laughs> mensen, mensen hebben natuurlijk geld. Ja. En, uh, en wat je in de crisistijd zag, dat is dat mensen op een moment van voorzichtig werden... en dan eigenlijk geld gingen apart zetten in op, plaats van uitgeven, oppotten. Ja. Uh, zelfs in de crisisjaren, die 5, 6 jaar van de crisis sinds 2008... hebben wij zo'n 80 miljard met elkaar erbij gespaard. Moet je wel bij aantekenen dat 20 procent... Uh, hoe zeg ik dat eigenlijk? Dat... Uh, Bup, bup, bup, bup. Zit bij een kleine groep. Zit bij een kleine groep. Dat 80% van het spaargeld zit maar bij 20% van de mensen. Ja, dat dacht ik al. Dus uh, het gros van de mensen heeft eigenlijk zeg maar een klein spaarboekje. Terwijl veel mensen hebben, een kleine groep mensen heeft een groot spaarboekje. Nou... Uh, zo bezien, zeg maar, hebben wij nu een omslag te pakken dat we 1 miljard per maand eigenlijk aan het weglekken zijn uit onze ja. spaarboekjes. En zit het erin omdat we gewoon voor ons spaargeld niet meer beloond worden, daar krijgen we niks meer voor. Dat is voor sommige mensen een reden om het geld bijvoorbeeld op een, op een beleggingsrekening te gaan zetten, weer in aandelen te stappen. Is dus natuurlijk een tijdje lang is dat niet zo dan geweest, omdat het allemaal onzeker was. Maar ja, het rendement op een, met aandelen is stukken hoger dan op dit moment op een spaarboekje. Maar er zijn gewoon ook eigenlijk een drietal grote groepen, te weten, huishoudens die het gewoon krap hebben, geld niet opzij kunnen zetten en dus niet sparen. Daarnaast zijn er huishoudens die dus extra geld opnemen... omdat ze willen aflossen op hun schuld of een hypotheek. En daarnaast zijn er ook nogal wat huishoudens die omwille van de crisis... inkomensverlies, doordat ze niet meer met tweeën werken... maar met één heeft zijn baan kwijtgeraakt of zzp'ers of werkloos zijn... Uh, gewoon interen op hun spaargeld en daar dus uh, op verliezen. André Meijnerma heeft nog veel meer cijfers. Hoort u later van hem vandaag op Radio 1. Of misschien ziet u ze ook wel op nos.nl. De NOS houdt u de rest van de dag op de hoogte van het laatste nieuws. Uiteraard, nu kunt u genieten van de ochtend... met Jurgen van den Berg en Glenne Plag.